Nee, natuurlijk niet, maar het is toch beter zo?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 Nee, ik heb geen plannen. Laten we dan nog een kop koffie gaan drinken. Klaus Hinrich, waar kan niemand niemals te roepen. Verzorgde die zwijnen, den stier en die oma. Je wilt koffie? Ja, graag. Een café en een uh, camellenthee. Café en camellenthee. Koffie is voor mij vergif. Hoe gaat het dan nou met uw maag? De laatste tijd gaat het uh, weer wat beter. En hoe lang hebt u dat nou al? Nee. Ah, vanaf dat ik hem... een jonge was. Zo, zo van uw leeftijd. Iets, iets jonger nog. Zeg ook niet. <laughs> Zulke grote sigaren niet meer. Zo. Einmal koffie en eenmaal kamille